1 uur. Dit is door negens met het NOS-journaal. Rusland vindt dat de aanpak van de zaak Litvinenko door Groot-Brittannië... een schaduw werpt over de onderlinge betrekkingen. Londen is bevooroordeeld en handelt stomzinnig, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Een Britse rechter zegt dat vaststaat dat de voormalige geheimagent Litvinenko... tien jaar geleden in Londen is vermoord met medeweten van president Poetin. En zegt dat het vaststaat dat Litvinenko stierf aan een vergiftiging door Polonium... Twee Russische geheimagenten hadden dat in zijn thee gedaan tijdens een ontmoeting in een hotel. Hun schuld is al eerder vastgesteld in Engeland, maar Rusland weigert de twee uit te leveren. Toen de vijf potvissen op het strand van Texel dood waren, hebben biologen meteen hun tanden getrokken. Dat was om te voorkomen dat ze op de Zwarte Markt zouden worden verhandeld. Universiteit Utrecht zegt dat in het NTR-programma De Kennis van Nu, dat vanavond wordt uitgezonden. De potvissen kwamen vorige week op het strand terecht. Uit onderzoek is gebleken dat ze niet ziek waren. Steeds meer mensen sluiten hun hypotheek over... en nemen de boete die geldverstrekkers daarvoor rekenen voor lief. De lage rente maakt het voor veel mensen aantrekkelijk... die boete te accepteren en te kiezen voor een andere aanbieder. Om hoeveel oversluiters het precies gaat is niet duidelijk. De rente staat nu rond de 2 procent. Voor de financiële crisis in 2008 was dat vaak nog 5 procent.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 En ze geloven het niet, ondanks dat ik ze vertel hoe het echt is Ze willen hier allemaal naartoe komen En hou je vast, ze komen eraan ja? Want als wij het niet een klein beetje eerlijker gaan delen op deze wereld Dan komen ze het gewoon halen Ik merk het nu al in Amsterdam, met de Polen Het stikt van de Polen Elke verbouwing wordt gedaan door Polen Weet ik veel, ik denk daar eh, vriend Ja, ik versta je niet gewoon Nederlands praten. Ja. zijn 26.000 asielzoekers. Ja, ik vind het veel. Maar ja, we kennen ze niet, hè? Dat scheelt. Ja, dan heb je er niet echt een binding mee of zo, van band. Ik ken er een van tv. Toevallig op tv, vorig jaar, was een asielzoeker. Die had een hongerstaking. En die man die had zijn mond dichtgenaaid. En zijn ogen. Toen dacht ik, kijk nou, je bent op tv. Zeg dan wat. Tja. En die mag blijven. Die mag blijven, want als een bekende asielzoeker geworden. Want zo werkt dat. Als je bekend bent, mag je blijven. Ik denk, nou, geef ze allemaal nog één kans. He? Geef ze allemaal één kans. Maak er een spel van. Stop ze in een uh, big brother-huis en dat wij mogen bellen. Die moet gaan, die mag blijven. Die mag gaan, die mag blijven. Ja, ik heb te doen met die kleine kinderen, die kleine asielzoekertjes. Zes, zeven jaar. In Nederland geboren. Spreken ook alleen maar Nederlands. Ook die moeten weer terug naar uh, Toekie Toekie, of weet ik veel waar. Maar voor die kleine kinderen hebben ze op Schiphol de uitswaai clown in het leven geroepen. Hoi! in die floppy. Hey! Hé, jij gaat naar een warm landje. Ja. Hé, hey! jij gaat naar een warm landje. Ja. Hé, hey! hé, hey! niet huilen. Niet huilen. Dat doe ik even een ander kindje, ja. Hoi. Soep in flop. Ja, triest. Troubles up with you. There I go. There I go. There I go. There I go. There I go. There I yeah. Thank you, Rodney, and also Ronnie Scott for saying a happy man, very old, thank you. Ja, een prachtige uh, live-opname van, uh, van dit noorden van Van Morrison. Um, en, en Rodney die het begin zong. En uh, Ronnie Scott op saxofone. Nou, wat wil je nog mooier allemaal hebben? Prachtig mooi. Uh, have I told you lately that I love you? Oeh, alweer zo romantisch. Volgende uh, liedje is een heel ander liedje, natuurlijk. En dat is van Jim Broch, Grouchy. Ook zo'n. Uh, Zo'n man die hele bekende mooie liedjes uh, heeft geschreven... en ook helaas veel te vroeg overleden is. Um, ja, dat maak je steeds meer mee. Uh, Jim Groti, Time in a Bottle. Of dat wel De Tijd in een Flesje. If I could save time in a bottle...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 Looked around enough to know you're the one I time. time. in a bottle van Jim Grouchy. En, uh, nog eentje, dan gaan we even kijken of er nog iets uh, te doen is voor uh, voor de vrijwilligers en zo. Dit is een oudje van uh, Keen. Somewhere Only We Know.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 rubriekje, de vrijwilligersvacature van de week. Vandaag doe ik het even zelf, want Hella heeft het heel druk met andere dingen... dus die kan ons even niet te woord staan. Um, maar we hebben een hele mooie vacature deze week. En dat zeg ik wel vaker, maar dit is wel een hele mooie, hoor. Ja, misschien wel wat voor jou, Ruud. De Ja, de Zandvoortse brandweer is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers... Man, ik ben op belang van een religie Kom. Nou, ja, het is goed om dat eens uit te bannen. Goed, um, wat, wie en wat zoekt de brandweer Zandvoort? brandweer Zandvoort is op zoek naar medeburgers... die hart hebben voor hun andere medeburgers. En uh, als je al altijd bij de brandweer gewild hebt... dan is dit natuurlijk een mooie kans... Het kan natuurlijk ook zijn dat je denkt van nou is dit wat voor mij? Nou ja goed, ga, ga het eens proberen. Uh, je kunt je inschrijven als je 18 jaar of ouder bent en uh, voorwaarde is wel dat je in Zandvoort woont. En als vrijwillige brandweervrouw of vrijwillige brandweerman oefen je minimaal één avond per week zodat je de brandweertaken goed beheerst. En naast de oefenavonden volg je in de eerste twee jaar ook een basisopleiding. Daarna is er de mogelijkheid om specialistische opleidingen te volgen... zoals die voor instructeur of instructrice, Maar er zullen vast nog wel meer opleidingen zijn. Wat bieden zij? De Zandvoortse brandweer biedt een uitdagende, afwisselende taak... waarbij je iets bijdraagt aan de Zandvoortse gemeenschap. Je wordt onderdeel van een heel hecht team en... Uh, je ontvangt voor je uh, werkzaamheden als vrijwillige brandweerman of vrouw een vergoeding. Nou, heb je interesse? Je kunt natuurlijk altijd kijken bij de advertentie of de vacature uh, op de VIP-site vip-zandvoort.nl. Uh, ik heb zojuist deze advertentie, deze vacature op onze Facebook-site gezet van Zandvoort Lunch. Dus dat is facebook.com slash Daar kun je hem ook helemaal nalezen. Of natuurlijk bij de Brandweer zelf. En dan is het uh, e-mailadres www.brandweer hoogstreepje zandvoort.nl slash vacatures. Nou, stoere meiden, stoere mannen. Klim in de pen of pak even je computer erbij en meld je aan voor een hele leuke, uitdagende vrijwilligersbaan. Nee, doe het niet. Nee, doe je het niet? Ik wil niet eens zandvoort. Oh ja, nee, dat kan het niet. Nee. Nee. nee, hooguit Beverwijk, brandweer Beverwijk, zou kunnen. Ja. Maar ja, heb jij nog zin om zo'n opleiding te volgen? Ik niet. Nee, moet je lekker jong zijn en bruisend. He? Zo is dat. Zo is het maar net. Als ik je was geweest, had ik het wel geweten geloof ik. Maar? Als ik jong was geweest, dan had ik het wel geweten. Ja, hoor. je had wel van spuiten, hè, jij? Nou, goed, oh. Vicky op zijn tijd. Woehoe. Goed, dat was de Vrouw van de week. En we gaan weer door met lekkere muziek. Jammer. Fancy. Samen met Megan Trainer gaan we nu doen. En uh, dat heet Boys Like You. Leuke plaat, luister maar. I'm in the deep end, cannonball drum. Thinking of your love in my heart beats like a drum. Not feeling guilty, cause the is just right might be the time of your life so jump on in with me let me set you free i'll make you feel like a dream Ja, dat was uh, prachtig. Er hey, was dat nog een kusje achter dan. Oh, dat had ik niet door. <laughs> <laughs> ja. Oké, okay, uh, ik net. Maar ik zag van de week eens... Dan uh, zag ik een post ergens op Facebook. Dacht ik dacht dat het was. En er stond, uh, stond op uh, aan alle, degene die daarboven alles regelt. Eh, daarboven, dus zou ik maar zeggen. Daarboven. Op dat wolkje. Ja, uh, zou u van, zo vriendelijk willen staan vandaag is ...niemand bij ons weg te halen. Uh, en uh, daaronder... Ja, daar stond dan een... een, een een, uh, een link onder. En uh, daar stond een, een bestandje, of tenminste naar een, naar een pagina, daar stond precies opgezond wie er in de eerste drie weken van dit jaar al weg zijn gegaan uit de muziekwereld. Ja, weet, je denk, er, weet je, weet je dat er 30, 40 man zijn? Ja, weet je wat ik denk? Nou. dat er een enorm jubileum daarboven is. Ja, en dat ze dan. gezegd hebben, dat, dat God gezegd heeft... Petrus, kom jij eens even bij die deur vandaan. Ja. Want je moet even een heel goed concert in elkaar gaan draaien. Ja. Want we gaan echt een gigantisch feest geven met een gigantisch optreden. Ja, en hij de heeft Petrus gevraagd natuurlijk van... Uh, ja, en hoe komen we dan aan, uh, aan de goede artiesten? Ja. Nou, uh, zegt God, maar uit, ja, uh, zoek maar uit. Haal ze maar. Haal ze maar. We ja, dat... Nou, nou daar zijn ze ja. er. Ja. Er stond ook nog een hele leuke opmerking onder. Ja, van de, ja. u, u heeft uw favoriete big band nu wel eens een keer bij elkaar. Stond, ook nog. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> maar uh, ook de drummer van, van de band die we nu gaan draaien uh, ja, hoort, okay. bij, hoort bij uh, die mensen die uh, niet meer onder ons zijn. En ja. het, het was echt, ik schrok ervan. Ja. Er waren natuurlijk niet allemaal van die bekende namen. Er stond ook heel veel namen bij. ik dacht van, oh, nou, weet u, dat zal. Maar het is toch uh, merkwaardig dat er zoveel verschrikkelijk veel mensen. Uh, gegaan zijn uit de muziekwereld. Echt heel veel mensen. Zal het dan, niet... dan toch te maken hebben... omdat we, zij natuurlijk in een tijd... Uh, heel erg uh, in zwang waren... Toen het echt uh, seks, drugs, rock en roll was, dat, dat je dan toch nog nou, maar een beperkte houdbaarheidsdatum hebt. Nou, of niet? dat denk ik niet. Ik denk het niet. Er zijn gewoon nou, heel veel mensen gewoon aan, zeg maar, normale, normale, tussen twee haakjes, ziektes overleden, als kanker en hartaanvallen, en weet ik ja, het allemaal niet. Ja. Maar, ja, maar goed, um, ja. <laughs> het is, uh, het is eigenlijk, het is een beetje wrang als je dat ja. allemaal ziet. Goed, het volgende nummer, uh, dames en heren, daarvan, uh, van deze bed, ik ben even zijn naam kwijt, maar dat, uh, van de, is de drummer dus ook, uh, vorige week overleden. Eh, want die gingen vorige week geloof ik zelfs, op de, de, de dag dat Glenn Frey overleed, gingen er nog twee. Dus het waren er drie op één dag. Dat is eh, aardig veel. Eh, de drummer dus van de band Mot de Hoepel. En die hadden ook weer connecties met David Bowie, want die schreef dit nummer. Er is ook een versie bekend van uh, David zelf, maar deze band had er een hit mee. Mot de Hoepel en All the Young Dudes. I'd kick it in the head when he was 25 Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25 And when he's stealing clothes with mops and sparks And Freddy's got spots for ripping up the stars From his face, funky little road race the Television man is crazy Sam with juvenile delinquent wreck een versie van hem bekend is nooit uitgekomen. Ja, is wel uitgekomen. Ja, Tuurlijk. Maar pas uh, veel later. En dit was de hitversie uit de jaren zeventig van uh, Mot de Hoepel. Ja, en als je goed luistert, dan hoor je natuurlijk dat David Bowie gewoon zelf ook meezingt. Hè? Want uh, dat uh, akkoordje op de achtergrond, zo typerend zijn stem. Dus uh, hij doet er zelf gewoon lekker aan mee. Mot de Hoepel en al de Young. Dudes yes. Het nieuws bij CFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, dan volgt nu een kleine update van het regionale nieuws van 21 januari. Ook in het nieuwe jaar zal maandelijks de 10.000 stappen wandeling door en rond Zandvoort plaatsvinden. Deze wandelingen duren ongeveer anderhalf uur en ze zijn bedoeld voor iedereen die wat meer wil bewegen. De maandelijkse wandeling wordt begeleid door een vrijwilliger en start elke laatste zondag van de maand om 10 uur bij Cafetaria Anytime, de oude halt, in Zandvoort aan de Vondelaan. De hey, eerste... mijn, mijn, ja. mijn lichaam heeft ook besloten te gaan bewegen. Nou, ga je meelopen gezellig. Nee, mijn neus is gaan lopen. Oh, je neus is gaan lopen. Ja, nou ja. <laughs> God. Uh, eens even kijken. Ja. De eerste wandeling staat gepland op zondag 31 januari... <clears throat> om 10 uur s ochtends. En uh, de deelname is gratis. En vooraf aanmelden is niet nodig. Doorgaans vindt de wandeling plaats op de laatste zondag van de maand...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 of telefonisch bij Jonneke van Broekhoven van de gemeente Zandvoort. Telefoon 06 533 97 388. Het licht voor een horecapaviljoen op het bovenste dek van parkeergarage De Kamp in Haarlem staat op groen. Het college wil de bovenste verdieping voor maximaal 10 jaar verhuren aan DAKAS, een initiatief van twee Haarlemers die er een paviljoen met een groen terras willen beginnen. Ook wil het college maximaal 50.000 euro uittrekken... om deze parkeerlaag geschikt te maken voor verhuur. Door de komst van het dakkas gaan we weliswaar 33 parkeerplaatsen verloren... maar dat is volgens het college niet erg... omdat de garage te maken heeft met leegstand. De dakkas maakt parkeren in de garage aan de Witstraat... juist aantrekkelijker, zo verwacht het college... Ja, omdat er activiteiten worden georganiseerd en het dak een groene inrichting krijgt. Nou, zal je zien dat ze straks weer net 33 plaatsen komen. Dit was het regionale nieuws voor vandaag. Dan gaan we nu over naar de weerberichten. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.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 en de temperatuur gaat dalen naar ongeveer 1 tot 2 graden. Morgen, dan beginnen we de dag droog met af en toe zon... maar geleidelijk neemt de bewolking toe... en ook de zuidenwind zal verder in kracht toe gaan nemen. De windkracht uh, kan gaan oplopen tot van 5 tot 7. In de loop van de middag gaat er vanuit het westen neerslag vallen... en eerst in de vorm van sneeuw, later overgaand in regen... Met daarbij aanvankelijk nog kans op op. De temperatuur stijgt langzaam naar een graad of 2 in de avond. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Van The uh, Sidekick. En, uh, waarom deze uh, Dolly? Uh, ach, Carly Simon. Ach zo mooi nummer. Zo ja. mo gewoon omdat ik hem verschrikkelijk mooi vind. Oh, ik dacht dat je er iets mee wilde zeggen. Nee, dat was de vorige. Zo van, uh, zo van uh, je bent zo ijdel en zo. Ja, nou ja, ja je hebt ze. hè? Je ja, hebt ze je hebt wel. Weet ja. Ja, je van wie ze dit geschreven heeft? Ik heb geen idee. Hoe oh, mee je degger? Met, echt waar? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oh, kijk Mick terug? Jagger dacht dat hij wel iets kon bij Carly Simon. Ja, ja, ja. En toen zei Jor so toen dacht ze: hé, hey, daar ga ik een idee van maken. Ja. Ja. ja, en toen heeft Mick Jagger nog meegezongen ook. Ja, ja, ja. Want ja, ja, die zingt er dacht ik nog mee. Ja, ja, ja dat ja. wist okay, je niet. Hè? Dit is nee. toch wat? Zeg, heb het. jij ook gehoord wat er gebeurd is in, dat, in die Noord-Italiaanse stad in Padua? Nee. Bij de brandweer? Nee. Er kwam een 60-jarige vrouw binnenlopen en die vroeg. Of, of ze de kuisheidsschordel konden doorknippen. Oh. Wat een nieuws, hè? Wat een nieuws, hè? Ja. Ja. ja maar het, ze had, ze had een gebeld. vrouw van 60... Die, die, die, die, die, die. Ja, ze had gebeld of ze een zwaar hangslot voor de konden doorknippen. Nou, die, dus die, die brandweermannen die dachten dat ze zichzelf had buitengesloten... in haar huis of zo. Dus ze vroegen waar ze woonden. En, en, en, en toen, toen uh, liet ze de kuisheidsgordels zien. Even kuishijtsmissie eronder. Ja. Ja. Ja. Okay. Ja. Nou ja, ik, het is maar, het is wat. Ja, ze was hem gaan dragen. Omdat er zoveel berichten zijn de laatste tijd over seksueel geweld. Toen dacht ze, kijk, nee. dan kunnen ze mij niet te pakken. Nee, nee. maar ze had zich toch een beetje misrekend. Er, er, er, er zijn ook oude dames die, uh, die dat heel anders hebben. Hè? Ja, die zoeken dat juist op. Ja, want die ik, zou, ik zou, van, ik ga gauw naar Keulen. Ik heb twee oude ja. buurvrouwen en uh, twee, twee oude dames. ja En uh, die, uh, die zag ik vanmorgen zitten in een... Uh, in een, in, in een nieuw gekochte auto. Gebruikte, oh, ik dacht wel, een, een auto. Ja. Nee, een gebruikte auto hadden ja. ze ja. gekocht. Ja. Ja. Ik zeg, uh, dames, uh, jullie zitten hier al een uur. Ik zeg, jullie gaan helemaal niet uh, rijden. Nou, dus ja. dat kunnen we ook niet. Oh. oh. Ik zeg, wat doen jullie in die auto? Nou, zeggen ze, we hebben gehoord dat je gebruikte auto koopt. Dat je genaaid wordt. Dus nou zitten we nou Zit op te wachten. wachten. <laughs> Ingrid, vind je ja. deze ook leuk? Ja. <laughs> Onze moppetapper. Ja, nou ja, door een beetje humor in. Ja, leuk mee. toch? Gezellig ja. toch, Ruud? Met je? Hey. Hoppa. Hey. Cool! Dit <laughs> is Madcap! Trunk to dit is echt een oude disco hè? Ja, dit is niet oud, het is nieuw. Het is de nieuwe single van die gasten. Dit klinkt wel zo lekker gewoon. keep my cool, keep my cool. En het is uh, Madcom. Zoals uh, Bart van der Meer, die staat hier te dansen. Nou, dat heb ik nog nooit gezien. Tjonge, jongen, jongen. Nou, ga maar nog I even I door. Ik heb nog zo'n leuke... Well. Ja, well. zo leuke dansplaats voor je. Een nieuwe single van uh, Sam Smith. Restart. Smith Sam Smith and Restart Just is toch to tell de laatste zin van wat, wat mij hebt. En dit doet mij altijd denken aan mijn uh, goede vriend Sjaak Kloes. Vorig jaar natuurlijk overleden. Sam van de Dismans bent. Die kon dit ook op onnavolgbare manier kon dit zingen. You Do Something To Me van uh, Paul Weller. En uh, van de ene Paul de andere Paul. Ja. ja een Beetje Pauldag vandaag. Uh, van de ene Paul de andere Paul. Want hier is die andere. McCaaf, de van McCartney. for walls Sent inside for en Wings van het gelijknamige album de periode dat uh, Wings nog met uit drie de mensen bestond, namelijk Paul en Linda en Danny Lane. De rest was vertrokken. En uh, het album uh, werd in zijn geheel opgenomen in uh, Lagos, in uh, Nigeria. En uh, dat uh, had nog een uh, vervelende bijkomstigheid, want... Uh, toen de Paul en Linda en Danny een eventjes op een straatje ombilden... ...toen werden ze, wat over, werden ze overvallen en werd Paul bijna in elkaar geslagen. En hij werd een beetje gered toen Linda schijnt geroepen te hebben van... Don't do it, it's Beetle Paul. En dat schijnt hem gered te hebben. en dat vertelt het verhaal. Oké, okay, nou, dit is, uh, dit is het einde. Dit was Zand uh, uh, wordt Dolly, leuk dat je er weer was. Ja, het was ook weer leuk om te zijn. Ja. Bedankt voor het luisteren. Tot uh, volgende week. Ja, Hierna gaan we weer uh, lucifers doosje. Dus de vrijwillige brandweer kan er vast uitdrukken. En uh, <lacht> met uh, Bart van der Meer. En uh, daarna komt weer een andere figuur nog. Die net zojuist een stekkenblok gejat heeft uit de kast. Uh, Hans Wassenaar samen met Muziek Boulevard Live. Uh, ik wens u een fijne dag. Ik ben er morgen weer vanaf 12 uur met Angela. Voor een andere aflevering van Zandvoort Lunch.